Mark Visser met het NOS Journaal. Een jongen van 15 uit Gouda is onlangs naar Syrië vertrokken. Dat heeft hij via Facebook laten weten, schrijft het AD. De jongen is van Iraakse afkomst en zat in vijf havo Na vragen van klasgenoten op Facebook bevestigde hij dat hij in Syrië zit, maar meer wilde hij er niet over zeggen. De FNV eist voortaan bij CAO-onderhandelingen geen loonsverhoging meer van een paar procent, maar een bedrag in contanten. Zo wil de vakcentrale voorkomen dat de hogere inkomens er een groter bedrag bij krijgen dan de lagere inkomens. Voor volgend jaar eist de FNV voor alle werkenden een loonsverhoging van 900 euro. PvdA-kamerlid Markoes is in de Haagse Schilderswijk bekogeld met eieren en vuurwerk. Hij was door op werkbezoek na aanleiding van een incident ruim een week geleden... toen agenten bij een supermarkt werden belaagd. Tegen Omroep West zei Markoes dat zijn jas besmeurd is met eieren... en dat hij mogelijk aangifte gaat doen. In het oosten van Oekraïne zijn gisteren de OVSE-waarnemers onder vuur genomen. Ze laten in gepanzerde terreinwagens en bleven ongedeerd. Een van de wagens was wel zo beschadigd dat hij niet verder kon rijden. De OVS'ers waren op verkenning in het gebied... waar vlucht MH17 is neergestort... onder meer Nederland had om die verkenning gevraagd. De postcode loterij heeft anderhalf miljoen euro teruggekregen... van een project in Zuid-Afrika dat bedoeld is om neushoorns te redden. Het idee was om de hoorns van de dieren te injecteren... met chemicaliën om stroperij tegen te gaan... Maar de methode bleek niet te werken en daarom kreeg de postbode loterij zijn geld terug. Marco van Basten keert morgen terug als hoofdtrainer bij AZ. De medische staf van de club heeft daarmee ingestemd. Van Basten zat bijna drie weken ziek thuis. Na het overlijden van zijn vader in juli kreeg hij last van hartkloppingen. en Dat leidde tot veel speculaties over zijn toekomst als trainer. Het weer, vannacht overwegend droog, met kans op nevel en mist. Morgen geregeld zon, maar vooral in het midden en noorden ook een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 In Amsterdam was iedereen heel vrij gevochten, iedereen deed waar die zin in had. heel uh, duidelijk van nou dit ben ik en ik ga die richting op. En in Ede was het heel erg samen zijn, gewone zijn, uh, god zoeken, uh, bepaalde waarden en normen neerzetten. Ik had echt iets, dit is thuis komen. Hmm. Dus op mijn 17e ben ik naar Ede gegaan. Best wel jong eigenlijk. Ja, ja jonge leerling. Ja, leuk.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 Toen zijn we ook een keer thuisgebleven, toen konden de IJslanders het zelf. En dan hadden we echt iets van, ja, het is missie geslaagd. Het ja, is dus We hebben daar een hele groep getraind eigenlijk. Klopt. Een internationale ja. groep die kwam daar de IJslanders trainen. Ja, maar daarmee ook onszelf weer heel sterk uh, ja, bemoedigd. We zijn gewoon allemaal gestaan. zitten in dat proces van uh, ontvangen en delen en verder groeien. Hmm.